4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Silvolde in de Achterhoek woedt brand in een horecabedrijf. Het vuur in Herberg Jan ontstond rond 2 uur vannacht bovenin het pand. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Er waren geen gasten meer, de eigenaar en zijn hond konden op tijd naar buiten komen. Verschillende korpsen uit de Achterhoek helpen bij het blussen van de brand in Silvolde. Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat nog uren duren.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 Het weer vannacht regenachtig, minimaal rond 5 graden. Ook in de ochtend hier en daar regen. middags af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Het wordt ongeveer 9 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een wegafsluiting, de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Die is dicht tussen de afrit Bunschoten en Eembrugge. Door een technisch onderzoek naar een ongeluk. Verkeer wordt geadviseerd om via Utrecht te rijden. En dat was de verkeersinformatie. Het is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready, 24, eight, eight. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het derde uur alweer van onze uitzending vannacht. We gaan er als een speer doorheen. Met we bedoel ik technicus Tim Corbett en ik, uw gastvrouw Nora. Zometeen ga ik Barbara Elbert even wakker bellen. Zij versterkt de gelederen tussen zes en zeven. Het uur waarin we iedere week live een gast ontvangen. Vandaag is dat man bijt hondmaker en een van de schrijvers van de revue ontkent ons Barry Holtslag. Daarvoor Theodor Holman over de vrouwen die hem in de loop der jaren beïnvloed hebben... En in dit uur aandacht voor Johan Heesters. De zanger-acteur overleed op 24 december. Hij was maar liefst 108 jaar oud. Straks een bijdrage van de NPS. Eerst gaan we een kleine 74 jaar terug in de tijd... bij de opening van het nieuwe Asta Theater in Den Haag. Een chique, maar ook moderne bioscoop voor liefhebbers van de betere films... Zo afficheerde het Asta Theater zich. Overigens vernoemd naar een grote Europese filmster uit de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw, de Deense Asta Nielsen... die ook in Nederland mateloos populair was. Het Asta Theater was één van de drie Nederlandse bioscopen... die gelieerd waren aan het toonaangevende Duitse ufa concern waar Johan Heesters als acteur bij betrokken was. Bij de opening van dat theater in Den Haag... sprak Johan Heesters heel trots het publiek toe. Het is 20 oktober 1938. Het is mij een eer en een genoegen... ...dat ik op deze oefadag dag een recht hartelijk woord van welkom tot u allen richten mag. Het is mij een eer, een genoegen. Ik ben Oefa-afgezand. Ik ben de enige Oefa-speler uit ons klein, groot vaderland. Trouwens, ik pas hier bij de bloemen die hier zo overvloedig staan. Dan u weet toch wel, bij bloemen treft men immer geen he aan. Hm. Namens alle Oefa-mensen in die wondere Oefa-stad... ...kom ik hier met de beste wensen... ...een welgemeend proficiat. In het bijzonder heet ik welkom onze Oefa-erengast... ...die ons door haar komst naar Asta zo bijzonder heeft verrast. Ieder kent Sarah Leander... ...die hier in ons midden toeft. Ik voel daar niets aan toe, u weet wel dat... ...goede wijn geen krans behoeft... Dank voor uw komst naar Asta. Het is een vreugd, een eer, een steun. Of om met u zelf te spreken. Merci, mon ami. Het is de wonderkant. dames en heren, als u zo om u heen ziet, als u alles gaat bekijken, dan gelooft u uw ogen niet. Een sieraad van de residentie. Een sieraad voor ons hele land. Schoonheid, techniek en comfort. Rijken hier elkaar de hand. En wij hopen zo van harte dat Den Haag van groot tot klein... net als in het oude Asta ook hier vaak de gast zal zijn. Rotterdam kreeg als zijn luxor. En voor een jaar geleden kwam het vernieuwd Rembrandt Theater in ons mooie Amsterdam. Twintig jaren werkte UFA hier in ons land. En juist vandaag vindt haar werkende bekroning door ons Asta in Den Haag. Agenaars, hier is uw Asta. Het staat gereed voor uw bezoek. Sterren van de eerste grootte komen hier op het Asta-doek. Ik noem u Sarah Leander, Willy Birgel, Erna Zak, Paula Wesley, Vanagi, alle meesters in het vak. Willy Fritsch en Lilian Harvey zingen hier hun hoogste lied. Sterren, sterren niets dan sterren. Vergeet ook Heinz Ruma niet. Agenaars, hier is uw Asta. Hagenaars, geen zult voortaan, in plaats. Ver Aspira at Asta. Per Asta Astra gaan. U hoorde Johan Heesters bij de opening van het nieuwe Asta Theater in Den Haag in 1938. Hij woonde vanaf 1936 in Duitsland, dus het zal u niet verbazen... dat er niet veel in het Nederlands archief voor beeld en geluid met hem te vinden is... Echter in 2002, de acteur en operettezanger was toen net 99 geworden... was Corinne van den Hoeven in de gelegenheid om met hem in gesprek te gaan... in een aflevering van Een Leven Lang. De acteur en operettezanger Johan Heesters werd in 1903 in Amersfoort geboren... Na zijn zang- en toneelopleiding speelde hij korte tijd in Nederland... en vertrok in de jaren 30 naar Oostenrijk en Duitsland... waar hij een gevierd artiest werd. In eigen land was hij omstreden... omdat hij ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bleef doorwerken... en door Hitler werd vereerd. Johan Heesters overleed vorige maand op 108-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar 2002. Luistert u naar Een Leven Lang. We die mensen zum lachen gebracht. In kilo de tabule bij taalkund bij nacht. De naam Johan Eestes, zegt hier wat? Jazeker. Ik heb hem eh, nou, eind 60 jaren nog eens op zien treden in het theater André Wiem in, in uh, Wenen. Dat was heel bijzonder. De manier waarop hij zong, de manier waarop hij presenteerde. Hij speelde toen De wiet, Witwe, dat is natuurlijk een heel aansprekend stuk. En dan de ambiance van het theater aan de Wien, ja, was geweldig. Heel geweldig. De naam Johan Hees, zegt u die wat? Nee. Helemaal niet? Nee, echt niet. Johan Heesen? Heesters. Heesters, nee. Mij nee, wel. Even mijn mond plegen, het was open. Het is uit Duitsland. Nou, hij is eigenlijk Nederlander. Mijn ouders luisterde en keken. Dan dacht ik, nou, die waren er gek op. Dus automatisch was je net in het begin van de televisietijd. Nou, en dan moest je meekijken. En dat vond je leuk. Dat is een operette zanger van de Nederlandse afkomst die veel in Duitsland werkt. Nou, die al 90 is onderkant. 99? Pappappappapp. Ja. Ik heb geen, uh, geen uh, racunes tegen deze man. hoor. Nee. nee. Dat, uh, dat ken je niet kwaad te worden, vind ik tegenwoordig. Gebeurt er gebeuren erge dingen. Hè? Wat ze nou doen. Niet. Het is toch geen oorlogsbestraad, Laten we maar eerlijk zeggen. Hè? Want vroeger toneelsveelder. Hij moet in de tachtig wezen. Ver in de tachtig. 99. Zo, bijna een eeuw oud. Ik vind het een hele leeftijd, hoor. Ja, ja. Ik ben de honderd jaren oud. Wat is je hier om je geloven? Daarop drink ik mijn kniesje wijn. Het lieven is tschö. Ik werd honderd jaar oud, daarop kunt je bouwen. Holt irgendwann im Himmel dan, wer ligt euch in de Johan Heesters, in Duitsland liefkozend Jopie genoemd, is vandaag 5 december 99 jaar geworden. Geboren in Amersfoort als vierde en jongste zoon van het gezin Heesters... katholieke kooplui en eigenaars van een winkel van Sinkel, groeide hij verder op in Amsterdam. Al jong kwam hij op de bühne terecht en speelde in films als Bleke Bed. Hij trouwde met de Vlaamse Wiesje Gijs, ook een toneelspeelster... en een bekende operettezangeres. Vijftig jaar was hij met haar getrouwd en het paar kreeg twee dochters... In 1934 ging Heesters eerst naar Wenen en later naar Duitsland... waar hij furoren maakte als toneel- en filmacteur en operettezanger. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij met de actrice Simone Retel. zijn steun en toeverlaat, nu 53 jaar, met wie hij ook op het toneel staat... zoals in het stuk De Kersentuin van Anton Tjechhoff. Programmamaker Corinne van den Hoeve zocht hem op in Vuurt, in Duitsland, vlak voor de voorstelling... waarin Heesters de rol van de oude huisknecht Fiersch vertolkt. De man is zelfs zo'n, nou zagen we al over 70. Hè? No, zagen nee, we, 7, 87. 87. 87 jaar. 87, dus veel jonger dan u bent, want u bent 99. Ik ben 99 op het ogenblik. Maar, maar ik speel het zeer graag en ik heb ook heel veel succes... Af de tournee zijn we uitverkocht. Dus iedere avond vol. Tot nu toe iedere avond volle huizen. En heeft u dan het idee dat ze ook speciaal voor u komen? Het publiek had mij heel graag. En ik weet waar ik kom. Ik weet niet wie het komt, maar het is uitverkocht. Een zagen die... De rector, nou heerst dus, u du had het dus heute Abend weer geschaft. Het is weer uitverkocht. Maar ik begrijp dat het dus voor u eigenlijk nodig is... dat u op dat toneel staat. Want ik denk wel eens, als ik u zo hoor... en u heeft geen toneel meer, dat het ja, misschien een afgelopen zou ja, zijn. Ja, dat is het. En dat is het. Veel mensen die zeggen om 65, ik krijg mijn pensioen... Nu begint mijn leven privaat mooi te worden. Bij mij, ik zeg, ik wil altijd worden, maar ik moet weiter spelen. En wat ik niet speel, dan, dan vervel ik me thuis dood. En ik zit en dan krijg ik een kopje koffie. En dan krijg ik een, een beetje hoofdpijn. Na een maand vervel ik me dood. Want ik, ik arbeid door. En ze zagen, nou ja, doe eerst al. Ik zei, nou ja, bied, dat is weer wel een zin. Jetzt word ik 99 en dan daarna 100. En dan heb ik het toch gekregen. En merkt u dat ook, dat het goed gaat? Ja, ik geloof dat het een is. Het geheugen is nog volledig het intact. Het geheugen is nog goed. Ja. Dat is fantastisch. Ja. En de gezondheid is ook goed. Gezondheid is ja. ook goed en dat merkt u ook, neem ik aan. Ja, Godzijdank. De ogen zijn niet zo heel goed. Maar... Dat merkt u ook, dat, dat de ja, ogen dat is, wat minder ja, worden? Jammer genoeg, ik kan slecht zien. We gaan zo weg en dan gaat u... Uh, optreden En moet u zich nog schminken en alles wat daarbij nee, hoort? Nee, schminken doen we niet. Ik ben een oude man, wat zal ik me schminken? Jong schminken, dat mag niet. Nee, dat gaat niet meer. Ik speel een oude man. Maar oud, 87, nu ben 99, dus u moet u eigenlijk wat jonger maken. <lacht> ja, nee, nee, nee ik probeer me niet jonger te maken. Ik speel zo wie ik ben. Mijn baard dus wil zeggen, je bent niet geschoren. Maar ah, dat is voor de rol. Ik speel met een baard. Normaal heeft u geen baard. Nee. Nou, we gaan ons klaarmaken en dan, uh, dan gaan we zo dadelijk naar het theater. Ja. Ja, en ik ga... Ja, ik moet ook in mijn kleedkamer gaan. Nee? Tot ziens. Ik ben 100 jaar oud. Dat speelt... Ich wollte die Freiheit nicht abnehmen. Ich blieb bei den Herrschaften. Ich habe keine richtigen Papiere. Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Ich denke immer, ich bin noch ganz jung. <lacht> Na afloop van de voorstelling De Kersentuin rijdt het echtpaar Heesters naar huis. 200 kilometer verderop in Starnberg aan Zee bij München. De volgende dag vertelt Heesters over zijn lange leven. Te beginnen bij zijn jeugd in Amsterdam, die hij zich nog heel goed herinnert. Al vroeg wist hij wat hij worden wilde. Mijn grootmoeder had dan gezegd: Oh, mijn kleine jongen, de Kiopie, die wordt kapelaan. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Mijn moeder had voor de konstzuifels gedacht. Die had genaaid. Mijn oma had ook genaaid. Ik zag als een priester. Want als dan dat feest komt, en ze zitten alle in. Dan gingen die deuren open. Dat waren schuifdeuren. Dan gingen de deuren open en begon de mis. En daar zat de hele familie. Ah, dat is goed. Dat is goed. Ja, en als het dan zover was dat de preek kwam, dan ging ik, oh, en dan doet mijn kort zuiveren, uit, zo wie in de kerk wordt dat gemaakt. En dan ging ik naar voren en zei mijn lieve kerkgenoten, u zit hier in een kapel, in een kerk. En de kerk is arm. Dat moet u verstaan. Dat is een arme kerk veel werk moet doen... om te blijven wat hij is. En zo heb ik onzin gereden. En daarom... vraag ik u... help deze kerk... damit hij nog langer... Ze ja, hebben zien natuurlijk dood gelachen. Nee? En toen gingen u met de collecte... En dan op. gingen die andere twee... Die gingen rond en toen gingen we met een busje... en daar ging het geld erin. Want dat geld wordt alles voor mijn altaar gebruikt. En dan was ik twaalf jaar... En ik was thuis en zo, en dat was de oorlog. 1914, 1918. Eerste Wereldoorlog. Dat was de oorlog. En dat was vreselijk. Die scholen worden gesloten. En zo moet ik 16. En dan had mijn vader had me meegenomen in het theater, en toen heb ik een stuk gezien. In de stad Schouwburg. In Amsterdam? In Amsterdam. En we zaten daarboven. En dan zegt hij, oh, kijk nou maar eens hier. Want het was er gespeeld van Joost van de, van de Gijsbrecht van Amsterdam. 1 januari. 1 januari, ja. Dat was als feest waar dan door zijn kloosje... naar dat grote stuk van Vondel nog extra gespeeld wordt. Want dan komen alle kunstenaars komen op, op het toneel... En de directeur, en zijn vrouw, en de regisseur, en die lopen dan alle op de bühne. Nou, en dan ben ik weer met mijn vader samen. Dan gingen we voor de Weteringsgans. En dan dacht hij, zie, daar is de toneelschool. Op de tram Dan heeft hij me meegenomen naar de toneelschool. Dan was ik zestien. En die hebben me aangenomen. En toen ben ik op de toneelschool gegaan. 16 jaar. Dus dat was 1918 ongeveer, 1919 Ja, zo, zo. ja, ja. Johan Heesters gaat na een aantal baantjes en twee jaar toneelschool... werken bij het gezelschap van dokter Royaerts... in de Amsterdamse stad Schouwburg... nadat hij bij zijn auditie het volgende gedicht heeft voorgedragen. Als mensenbloed bij beker vloeit als vrede en liefde... liggen geboeid, als hart en kwaad, als nood en dood... Grijnzen, vloeken, tieren. Daar lag de vader. De dappere held. Langs de heemuzame kant. Verlaten van zijn vaderland. Te sterven. Dat heb ik hem voorgedragen. En wat zei hij toen? Hij heeft gezegd, ze is zeer goed, jongeman. de moest nog veel leren. En die die kan je adieu zeggen. Bij, bij meer leert man meer. En dan engageer ik je. En je krijgt een gage van 40 gulden geld. In de maand? In de maand. Nou, dat heb ik dan aangenomen. Want ik was engageerd bij dokter Royaert in de stad Schouwburg. Wanneer is de overstap gemaakt van Nederland naar Duitsland? Ja, dat kan ik u precies vertellen. Ik heb bij Royards ik misschien vier of vijf jaar. Maar in die tijd komt een stukje het droomspel van Strindberg. Ik had gezongen in de kerk met mijn broer. Ja. En mijn broeder, drie jaar ouder, had een prachtige uh, sopraanstem gehad. En wat had u voor Prachtige stem? Een laatste stem. En ik heb de tweede stem gezongen, de oud. De oud, ja? En toen? Ja, er speelt een stuk worden gespeeld, Traumspielers erin waren. Een zeer trouwelijk stuk. Ik wil het niet anders erzelen, maar daar komt een jonge man erin voor, in wijze blouse, en een meisje, in een schoon angstzorg, en die zit in een roeiboot. Ja, in een en Die komen dan zo. En dan zegt de director, ja, wat nemen we jetzt voor die jonge leuten die zingen müssen? Wer zingt, müssen we dan zoeken? Dan hebben die collega gezegd, laat die jongen, toch? das doch, laat die hieß das toch? Die zingen aan de kant papa, pa, pa, pa, pa, pa, Pas, er zingt. De Royards, die bij woord voorgesproken had, zingt, eh, je zingt ook, jongen. Ik zei, nou, dan wil ik het maar verzoeken. Ik heb die al gekregen, ik had succes. Dan zien die collega's gekomen. Ik zeg, nou, ben je hier zo, een paar jaren, ja, heb je hier geleerd? Je hebt mooie, zo prachtige stukken meegemaakt en meegespeeld. Ga toch bij de operette, Jets. Ga bij Bouwmeester, die had een operette gezelschap. Klassische operette, de klassische operette. Want oh, dat is waar wonderbaar. Dus dat ja. heeft u ook gedaan. En dan ben ik daar geëngageerd. worden. Ja. Ik ben bij Royaats weggegaan. Ik heb dan die operette gezongen. Goed, dan heb, ik, dan heb ik al die dingen gezongen. En dat ging zo verder, verder. Ik heb in mijn wijten gezongen. Ik had dan een naam. Oft zit ik alleen op mijn terras. De wind zingt zijn dienst. Und ich träume vor mich hin, die Zeit bleibt dann stehen. Und dann sehe ich doch einmal all die Bilder, die einst wichtig waren, wie im Film vorüberziehen. Ich knüpfte manche zarte Bande, studierte die Pariserin, die schönsten Frauen im Sachsenland, in Deutschland, Ungarn, wie in Wien. Ich kenne Frauenreiz im Süden, Neapel, Rom, Florenz, Madrid, drang auch bis zu den Pyramiden, nach Afrika zum Teil auch mit. Hab an das Gangestrand gesessen und tauschte dort so manchen Kuss, ik lieverde met die Tjarkessen, met schöne vrouwen, de kaukasus Nou ja, goed, en zo heb ik aangevangen in Wenen. In de volksoper, dan ben ik in de Scala gegaan. Dan ben ik andere stukken gespeeld en zo weiter en zo weiter. Dan is de student gedraaid in de UFA als film. In Wenen, op de bühne. In film, in de... In Duitsland op film op, op film on the battle student. Nou, en dat is zo'n groot succes geweest dat die kranten in Holland begeistert geschreven hebben, heesters onze landsman in the Battles student. In het Rembrandt Theater is dat film gelopen. Want daar ging het verder. Da bin ich von, von Wenen nach Holland zurückgegangen und da war ich in Holland, mit Vakanzi, weiß ich nicht. Ja. Und da habe ich noch mal kastiert und da war dieser Siegfried Arno, das war ein Jude. Der war schon geflüchtet aus Deutschland und war engagiert in Holland. Mit wem habe ich noch gespielt und da sag ich, Sieg, noch krieg ich eine Invitatie um zu spielen in Duitsland. Zodat ze hadden, oh, zo, gratulieren. Ik zei, ja, doe zou gratulieren, was mijn zo niet. Du bist weg daar, du bist hier. Ze zei, ja. En wat wil ze nog vertellen? Ik zei, ja, ik... wat zal ik doen? Ze zei, nee, ja. Maar je gaat niet naar, voor meneer Hitler daarheen. Je gaat daarheen om carrière te maken... Je speelt voor het publiek. En het publiek is de hoofdzaak. Daarvoor ga je niet politisch. Hij zegt: Ik ga heen. Ik verziek du je zijn een riesen carrière. En ik ben dan naar Duitsland gegaan. het er al even over. Dat is een, een, een belangrijk onderwerp in uw leven. Uh, dat is de oorlogstijd. U heeft toen de tijd gewerkt in Duitsland. Um, heeft u nooit nagedacht over het feit dat u door bent blijven zingen in dat Nazi-Duitsland en dat mensen die in uh, uw vaderland Nederland daaronder leden? Natuurlijk hebben we erover nagedacht. ik gedacht om Maak je nou een fout of ben je nou eerlijk? Dan kan ik nu zeggen, ik ben eerlijk. Dan ik heb niets boos tegen Holland gehad. Ik versta dat Holland boos was dat ik daar nu als Hollander... in zo'n land kasteerde en Holland in steek laat. Maar het had geen zin, want ik was toen in Duitsland, ik heb daar gewerkt, en als ik niet, als, als ik gezegd heb, nee, dat doe ik niet, dat doe ik niet, hadden ze gezegd, nou goed, dan ga maar naar Holland terug, dat hebben we je niet nodig, ga maar weg. En was ik dan in Holland, dan hebben ze dat Holland bezet, die Duitsers, en dan moest ik van Duitsland, dan moest ik daar Duits spreken. In mijn eigen land. Bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Was van een ensemble. Van een Duitsers ensemble bezet. En die speelden daar. En die willen dan dat ik bij hun... Kastierer. Dat ik daar... Als gastspeler zou spelen. En dat wou ik niet. Ze hebben het ook aangeboden. Ze hebben ook gezegd. <coughs> Heezes, we willen dat ze dat en dat stuk bij ons spelen. In deze en deze dagen denk om kort te zeggen, wie kom ik daar vanaf? Dat wilde u niet? Dat wou ik niet. En denk, dan sta ik daar en dan zeggen die Hollanders verrekt. en staat er met zijn eigen, met Duits, Duitse sprekende dus, toneelspeler... In, in een land wat bezet is van Duitsland. Ja. Dat wou ik niet. Dat heb ik ook niet gedaan. Maar wat ik alles gedaan heb om daarvan weg te blijven... wat bedoelt u daarmee dat u niet kan... U speelt toch op het ogenblik niet in Duitsland. We zijn precies geïnformeerd. Ik zeg, minister, ik kan niet. Ik kan niet, ik heb engagement. En in een engagement ben ik een paar dagen vrij. En dan kan ik niet maar snel naar Holland komen... om nog maar snel daar wat te doen en dan weer terug. Ik zeg, dat doe ik niet. In 19, 1970-er uh, jaren werden de foto's gevonden van dat u in Dachau was... Mm -hmm. um, wat heeft u daar gedaan? Heeft u daar ook gezongen? Ik speelde theater. Ja. Ik speelde theater in München. Mm -hmm. En daar komen plötzlich morgens, oder een dag voordat, de SS-soldaten. En die komen met vriendelijke gezichten en zeggen... Dus, we hebben de eer u morgen vroeg af te halen om u naar Dachau te brengen... Dan werd u dan zien hoe uw dagel uitziet. En het ziet niet zo uit wie gezegd wordt. U werd dan overtuigd worden van ons dat het zo slim niet is. Ik zei: Nou ja, ik zei: Meneer, ik vind het erg leuk dat u me eenladen, en dat ik daarbij. Ja, maar het ensemble waarmee ze spelen, die komen met. Ik zei: Dat vind ik wonderbaar. Maar ik kan niet. Ik had daar een ro grootste rol s'avonds te spelen. Ach zo. Zegt u maar liever, u wil niet. Nou, zegt u maar wat je... Dan sta je er tegenover die soldaten van Hitler. Ik wil, heb ik gezegd. Ik wil, maar ik kan niet. Ik, kan, ik, ik bracht mijn roer voor heute avond. Ik heb een riesige rollen te zingen en te spelen. Ik zei, begrijpt u misschien niet... Ja, maar het is, u wordt gehaald met de wagen en toen wordt weer naar huis gebracht. Zo alle anderen ook. En ik zou nog maar niet zeggen: ik kan niet, ik wil niet. We kunnen ook zeggen: u moet. Ik zeg: dat weet ik. Dat weet ik. Ik zeg: ik kom. Er was niks anders tegen te doen. En wat heeft u in Dachau gedaan? Ben ik ben er gegaan en er was vol met gevangenen. Op de grote plaats. En hier was een, een podium. En toen is er een officier gekomen en zei... Meneer Eerste, mag ik u voorstellen wie hier gewerkt wordt... en wie er hier al ziet? En we zijn gelopen door die gevangenen... die moesten weg op de zijte en daar hebben ze ons gebracht in, in een raum waar duschen en zo waren niet moet ik eerlijk zeggen ja, het zag zeer mooi uit, het was zeer sauber dan een ander ik kan het niet meer zo herinneren. het is jaren terug nog een ander, wilden ik wil zeiden hoe goed ze zijn voor de mensen die die, die die die SS u kunt komen, bij ons is alles in orde. Maar ze zeggen niet dat wij er zoveel gevangenen erin zitten. Daar spreken ze niet over. En dat wist u toen ook niet? Wie? Dat wist u ook niet? Uh, nee. Nee. Toen? Nee. Nee. nee. En dan zijn we bij de podium gegaan. Dan zegt we nou heb ik toch een verrassing. Hier zijn gevangenen. En die hebben een orkester samengesteld. En verdomme, ze zitten eraf. En dat orkest had dan gespeeld. En we zijn dan weggegaan. Maar heeft u gezongen daar? Ik heb niet gezongen. U heeft niet gezongen? Dat heb, heb ik ook gezegd in de krant. Ik heb niet gezongen. En toch hebben ze erop gestanden dat ze haar gezongen. Dat zag ik dan bewijzen maar u zegt, u heeft niet gezongen. ga nee, ik, ik vanuit... heb niet gezongen. Nee. Er zijn wel foto's gemaakt. Er zijn foto's gemaakt. Waarom hebben ze dan geen foto gemaakt als Johannes Eersters zingt? Ik heb niet gezongen. Nee. Maar het is wel zo dat u, uh, heb ik gelezen, wel voor de SS gezongen heeft. Dat is wat anders. Er kwamen soldaten van de front. Want die zaten alleen. En dan zien die kunst ze aangeladen om een liedje te zingen. Dat heb ik meegemaakt. Wist u in die tijd dat u in de uh, oorlogstijd werkte... dat alle joden afgevoerd werden? We, we, we natuurlijk wisten we dat. Dat wist u wel. Maar we niet die geheimen zagen. We hebben overvlechtig... die Op grote dingen... die hebben we weer niet gewist. We hebben angst gehad voor die mensen. Man kon niet zeggen wat man wil. Man kon niet zeggen, Hitler... het is zo schade, waarom hebben ze dat en dat gedaan? Dat er gezegd, kom, mag weg. Er stond iemand bij, hadden een woord, hadden ze me weggezogen. Maar niet dat ze zeiden, haha, naar Hitler, dat ik was vragen, we... Dat was er niet bij? Maar ik kreeg het daar. Hoe heeft u nu, hè, u bent nu 99 jaar, die oorlog is al lange tijd achter u. Heeft u nu nog het gevoel dat, dat u wat te zeggen heeft aan mensen? Ook in Nederland? Ik heb er spijt van, ik heb... Geen spijt. het doet me zo vreselijk aan... dat ze wegen mij zich zo ergelen dat ik weggegaan ben. En daarvoor vraag ik toch eerlijk dat hele Hollandse publiek... en de koningin, vergiffenis. Vergiffenis vergeeft me. Maar ik ben niet overtuigd dat ik zo slecht geweest ben. En ik heb het gedaan voor mijn carrière. En niet voor de meneer Hitler. En niet voor die hele SS-verein. Ik heb ze gehaast. Wie heeft ze gehaat? Ik heb in, in Salzburg, waar ik in de messen, in de kerk... en ik stand daar. En er komen twee mensen, twee ss soldaten met soorten stievelen aan. En daar is de Messe En die komen, en die zien mij staan. Ja? En klappen met die Dingen in de Kerk, während de Mes. want ik stond daar. We ze een Autogramm haben. Ik zei: ze Sie raus, passt hier niet, gehen Sie. Een handtekening? Ik heb de... geen Autogrammen, ik sta in de Kirche. En daar hebben ze niks te zeggen. Dat das... hätte mich ook Gefängnis brengen kunnen. Dan hebben ze gezegd: Oh nein, komen Sie maar met. Dus u heeft in uw gevoel gewoon goed uh, uw werk gedaan... als het gaat om... Uh, ik wil me niet laten meeslepen door nee, de Duitsers. Nee nee, nee, nee, nee. U heeft altijd stelling genomen. En heeft u nooit voor nazi-doeleinden gewerkt? Voor, voor hun gewerkt? Ja, voor hun gewerkt. Nee. U heeft geen propagandafilms gemaakt? Ik was nu engageerd voor filmen met gezang... en onderhoudingsfilmen. Maar politiek. Politische film zijn ze niet bij mij getreden? heb ik nooit gedraaid. Had ik dat gedaan? Nou ja, dan, dan ben ik net verlangd in mijn dus gezeten. Ja, en u bent na de oorlog bent u ook uh, door de Nederlanders uh, bekeken, of u fout was geweest? Ja. En wat hebben ze toen gezegd? Nou ja, er is dan een officier gekomen, dacht ik, een en die heeft gezegd: ja, ah, meneer Heesters, ja. Ja, wat doet u hier nu? Ik zeg, hier, ik moet hier arbeid. van wie dat theater aan te spelen. Ach zo. Werken? Ja, ja. Nou ja. Ik weet niet meer precies wat ze er De man is dat weggegaan dat er ook niets meer is. Maar als u nou terugblikt, he, heeft u dan nu het gevoel... als ik nu geleefd zou hebben, zou ik dat heel anders gedaan hebben? Het is niet anders gedaan. He. We stonden alle onder zwang onder dwang. We konden niks anders doen. We moesten niet. Of man wil of niet. Gaat u nou nog wel eens naar Nederland toe? Ik ga graag naar Holland toe. Ik heb nog gisteren gezegd, moest zo kern maar naar Holland. Maar ik, ik, ik, heb, ik heb geen moed. Ik heb immer angst dat iemand komt en zegt... Oh, ben je daar? Nou ja, oder dat niet niet eenmaal... Dat u... Dat die mensen nog zo boos zijn op me dat als een verrukt is en ze schiet me om. Dat ze u om zouden brengen? Ja. Daarvoor heb ik angst. Komt het dat u uh, die angst bij u draagt dat u niet welkom bent naar aanleiding van de uh, Sound of Music waar u toen begin jaren 60... The Sound of Music, dat heb ik daar gespeeld. Ja. Ja. Dat hebben ze me overgenomen. Dat ik die in Duitsland werkt, gerade zo so een rol speel. Kapitein van trap ja. was u. Ja. En dat hebben ze toen niet gepikt in Nederland. Ze hebben het gespeeld. Het heeft er volk gehad. Maar... Wel succes gehad. Ja, het succes was daar. Maar ze vonden het komisch dat ik een rol speelde. Ze vonden het gek dat ja. u juist die rol speelde. Ja. ja. Maar kon u dat begrijpen? Dat ze dat zeiden? Nou, ja, natuurlijk kan ik het begrijpen. Die moe. Daar woont dat meisje waar ik zo veel van hou. Naar bij die molen, die mooie molen. Dat is dat plekje waar ik zo veel van hou. Marine schroefers. Um, u bent schrijver van de 20 twintigste eeuw, drie delen. Waaronder het tweede deel, dat gaat over de oorlog. En daarin wordt Johan Heesters ook even uh, genoemd. Ja, die komt, er, die komt dan tevoorschijn. Want die is dan een typisch voorbeeld van een historisch iets... van een historisch proces... Uh, uh, uh, van een Nederlandse uh, verwerking van uh, uh, de oorlog... waarvan ik zeg dat die niet goed is geweest... En eh, waarvan eh, heesters dus, uh, min of meer in Nederland een slachtoffer is geweest. Met nog een aantal hoor. Hij is niet de enige. En eh, ja, ik vind dat dat eens een beetje anders moet. En het was onder andere samen met Willem Mengelberg... technische ondernemer Huub van Doorn en de Remblers. Precies, en het waren dus allemaal hele enorme geslaagde corriveeën in het leven. En dat mag in Nederland niet, want denk erom. Er zijn twee bewegingen, van dat, dat, dat, dat helemaal aan die onderkant, dat gaat niet als... Dat moet omhoog, maar aan de andere kant moet het omlaag. En dat was toch een reuze oplossing. En dan konden we honderden mensen die veel kwalijker uh, uh, uh, zijn geweest in die oorlogsjaren... konden we uh, lekker verzwijgen, zo hebben we het gedaan... Ik zal niet zeggen dat Heesters in zijn, in zijn onschuld, zeg nou maar. dingen heeft gedaan. en in het kader van, zijn, van, zijn, van zijn, geweldige, zijn geweldige jaren. dingen heeft geaccepteerd. die hij niet voldoende heeft doorgehad. en die hij misschien niet had moeten doen. Dat, ik zal niet beweren dat hij volstrekt foutloos is. Maar als ik het vergelijk, is het maar zo'n beetje. En dat is mijn punt. En die man die heeft. Die, die, hij zegt zelf. Kijk eens hier, eh, eh, ik ben artiest en dat is mijn leven. En ik, eh, dat is het enige wat ik wil. En ik kom niet aan politiek. En dat heeft hij eigenlijk ook niet gedaan. Hij heeft zelfs eh, geweigerd om in, in, in Den Haag voor zijn zinkwart te komen zingen. Want dat had hij wel in de gaten, dat dat niet kon. We hebben als land een heel slecht oorlog verleden. We horen bij de slechtste. Op grond van eh, percentages waffen, ss en, en noem maar op. Dan hebben we die twee dingen in elkaar geschoven en dan hebben we gezegd: wacht eens even. We weten er vier die met hun hoofd boven het maaiveld kwamen. En precies die vier zijn ook niet 100% zuiver op de gaten geweest. Daar gaan we het inschuiven. En dan dekken we al die anderen af die tien, honderd keer zo erg zijn geweest. Dat is het punt. En daarom ben ik um, voor heesters op een moment in de, in de pres gesprongen. Het wordt een keer tijd dat er anders naar die oorlog gekeken wordt. Ja, objectiever om te beginnen. En niet met handigheden. Want Nederland heeft zich, door met name die vier mensen te noemen... zichzelf buitenschot gehouden. En dat is nou precies de handigheid. Want daar zijn we heel goed in, in het ontdekken van handigheden. En dat is wat er gebeurd is. En dat betekende dat er geweldige uh, buiten buitenschot konden blijven. En dat is natuurlijk iets wat ik uh, niet helemaal accepteer. En dat is eigenlijk de oorzaak dat ik met Heesters uh, bezig ben geweest. Dus als ik u goed begrijp, dan mag wat u betreft heesters dus weer gewoon in Nederland komen. Ik weet niet of ik hem moet aanraden nu hoor. Maar eh, ik denk niet dat het nog kan. Wat ik wel denk, ik zou nou zo graag willen dat hij het meemaakte... dat er een aantal correcties in het oorlogsbeeld in dit land boven tafel komt. En dat we nou eindelijk eens een keer gaan praten hè, over de... Over de werkelijke gang van zaken en over de grote fouten en de kleinere. Dat zou ik willen en ik wil dat hij dat nog meemaakt. Ik heb die mensen zo'n lachen gebracht in kino of de buurt. U bent nu 99, u staat nog steeds op het toneel. Ja. Wat betekent dat spelen voor u? Waarom speelt u nog? Waarom ik speel? Het is mijn beroef. En de beroef is een beroef. Dat heet een beroefung. Man leeft voor zijn arbeid. Man staat daarvoor recht. Man doet het voor het publiek, man doet het voor zichzelf. En als ik theater speel, dan speel ik van het hart. En alles van, van, het komt alles van het hart, het is alles eerlijk gezegd. En zo speel ik theater. En niet met routine, en niet met krankheid. Een voorstelling heb ik nog niet in de steek gelaten. Nog niet. En ik heb verder gewerkt. Want als ik opgehouden had, ben ik vielleicht 60 of 65 was. en ik had opgehouden, dan ben ik krank geworden. Dan zit ik thuis en ik warte. En ik denk zo, jetzt yes, ben ik vrij, ik hoef niet meer te spelen. Ik heb niets meer te doen. Nu kan ik mijn vakantie maken. Ik kan het leven, nieuw leven. Ik kan doen wat ik wil. Dat kan ik niet. Het is eigenlijk uw leven geworden: het, het spelen. Het is mijn leven geworden, want dat heb ik behouden. Ik wou niet alleen, ik wou niet alleen thuis zitten en, en ziek worden. Of me vervelen. Het spelen is dus een levensnoodzaak. Het is een noodzaak voor mij. Is het een noodzaak? Nou, heeft u twee biografieën geschreven? Het eerste deel uh, heette Es komt af die seconde aan. En ja. het, de tweede biografie die is pas uit. Hier in Duitsland uh, ja. is die uitgekomen. En uh, die heet uh, Und 100 jaren sinds zo kort. Sinds zo kort. 100 jaren zijn te kort. En waarvoor zijn ze te kort? Wij die jaren zo snel vliegen. Ik ben nu al 99 jaar, en dan wil ik 100. God, de jaren vliegen voorbij. Ik kan me nog voorstellen dat ik 30, maar niet. zo gauw werd men oud. Dus eigenlijk zegt u, het leven is te kort. Ja, daarom zagen we het. De jaren zijn te kort. Te kort. Het leven kreeg voorbij. Alsof men het niet geleefd heeft. Ik had geen kracht meer. Ik ben een bein, dat is niet meer niet schoon. Ik ben een honderd jaar oud. Daarop kunt u bouwen. Ondergang in Er ligt ooit wie ik ben U hoorde Johan Heesters in een aflevering van een Leven Lang, een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in 2002. Samenstelling Corinne van den Hoeven, techniek Rinse Blanksma... presentatie Petra van Hulsen. Johan Heesters overleed op 24 december 2011. Hij is 108 jaar geworden. This is the last song. Thank you, thank you, thank you. You've been a true delight. is mm -hmm. And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive I took the train to Richmond, it fell It was a time With my wife in Tennessee, and one day she said to me, "Virgil, quick, come see! There goes the." They drove Old Dixie down. Joan Bass, geboren op 9 januari 1941 in New York. En ze is vooral bekend geworden door haar songs... tegen oorlog en voor vrijheid en burgerrechten voor iedereen. Aanstaande maandag wordt ze dus 71 jaar. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. Vorige week was bij ons te gast André Amaro. Zijn boek, Geen Kookboek, verschijnt pas in mei... Maar de uitgeverij De Boekenmakers heeft drie klikjes-scheurkalenders... ter beschikking gesteld van culinairjournaliste Puk Kerkhoven. Dus we hebben weer een prijsvraag. Het is koken met resjes en klikjes geblazen. Dat is nu helemaal weer in. Goed voor de portemonnee, beter voor het milieu en ook nog eens lekker, zeggen ze... Met honderden heerlijke recepten, praktische tips, boodschappenlijstjes... en wetenswaardigheden en verrassende bijdragen van chef-koks... uit zelfs diverse landen. U kunt dus kans maken op één van die drie exemplaren... van de grote scheurkalender 2012. Daarvoor moet je de volgende vraag beantwoorden. Onze gast dus, culinair-avonturier André Amaro, die houdt ook een varken. In het verleden werden Helmoet, Helga en Rita liefdevol verzorgd ambachtelijk geslacht en verwerkt in onder meer smaakvolle pâtés, worsten, gehakt en carbonaatjes. Nu is de vraag, hoe heet André's huidige big? U zult echt op zoek moeten gaan op internet. Een tipje van de sluier wil ik wel even oplichten. Ga op zoek naar beeldmateriaal met André Amaro... bij het Ketelhuis op Strijp in Eindhoven. En meedoen, dat kan tot 11 januari 2012. Heel veel succes. Something in the way he moves attracts me like no. Dame Shirley Veronica Bassi met Something. De zangeres wordt morgen 8 januari 75 jaar. Het is bijna vier minuten voor vijf. En dat betekent dat het bijna tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. Er staan nog twee uren op de rol na het nieuws Theodor Holman en tussen zes en zeven. nachtvluchten winterkost met man bij het hond, maker Berry Holdslag. Volgende week gaat de tournee van de Revue, ons kent ons van start. Hij is een van de schrijvers daarvan en om alvast een beetje in de stemming te komen, het lied Fanfare met Kobi. U weet wel, de supermarktmedewerkster die haar collega altijd aanspreekt met... Hé, je. Kreeg ik een triangel Ja, triangel Het was een stangetje van stal Waar normaal de rolletjes Wc-papier aan hingen Ging een draadje vol van moeder Ging een spijker van mijn vader Zonder keuze was ik reuze Was ik heus wel muzikaal Even later vroeg ik om een trommel Liever een drumstel Met een snor en baas. Maar de trommels werden blikjes verf over de deksels, de pannen van mijn moeder, bij de bekkens en de bastrum, met een bastrom op karton, van de wastrond van de daash een fluit kwam uit flesjes bier een trechter werd trompet en met een bezem -um leek het net of ik een tamboer met gewaas, want met mijn vlaag van crepe papier Ze bleven staren, want ik liep vooral. Speelde de fanfare op mijn melodie? Ik verlangde als het ware, als een kind in de fanfare. Later hing aan mijn triangel Weer een rolletje papier op het toilet En de spijkers van mijn vader gingen in mijn blikken trommels De bekkens van de pannen werden op het vuur gezet De bekkens van de pannen werden op het vuur gezet De stoep werd weer geveegd met mijn tamboer Mijn droom ging vol met dash. Mijn trompet met olietuig en mijn paanfluit ging eruit, omdat die stadje geldig was. Waar zit ik een van vallen? Kijk, daar kwam ik op. Mensen bleven staren. Eindelijk werd ik dus nooit te vanvaren. En ik liep ook eigenlijk naar nooit vooral. Maar bij elk blikje of pakdasje denk ik, ik heb er toch wat meegedaan.